5 vijf uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Een dag na de dood van Kim Jong-il heeft Japan gekozen voor de JSF... als zijn nieuwe gevechtsvliegtuig. Japan koopt voor zo'n 3 miljard euro 42 toestellen. De order is een opsteker voor producent Lockheed Martin. Vorige week eisten de Verenigde Staten dat de productie van de JSF wordt vertraagd... omdat bij testen scheurtjes zijn ontdekt. De verwachting is nu dat na Japan ook Zuid-Korea de JSF zal kopen... Zuid-Korea denkt over de aankoop van 60 toestellen. De landen zijn geïnteresseerd in de JSF omdat China bezig is met de ontwikkeling van een vergelijkbaar toestel. Nederland is betrokken bij de productie van de JSF en heeft twee testtoestellen besteld. De Chinese president Hu Jintao heeft in de Noord-Koreaanse ambassade in Peking zijn condoleances overgebracht voor de dood van Kim Jong-il. Het wordt gezien als een aanwijzing dat China vastbesloten is om het Noord-Koreaanse regime te blijven steunen. Gisteren spraken de Chinese leiders hun vertrouwen uit in Kim Jong-un, de derde zoon en opvolger van Kim Jong-il. Japan, Zuid-Korea en de VS maken zich zorgen over de situatie in Noord-Korea. Ze houden rekening met instabiliteit en nieuwe agressie. President Obama heeft zijn bondgenoten in de regio verzekerd van de Amerikaanse steun. Hij sprak vannacht telefonisch met de Japanse premier. Minister Clinton zei te hopen dat Noord-Korea het pad van vrede en het overleg zal volgen.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 Overdag wisselvallig en ongeveer 6 graden. Morgen en de dagen daarna zacht, maar wel wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Goedemorgen, het is dinsdag 20 december en u luistert naar De Nacht op 1. Wat uh, in het laatste uur altijd, uh, vind ik eigenlijk bijna De Ochtend uh, op 1 uh, zou moeten het heten. Want het is vijf uur geweest en dan voelt het toch meer als morgen dan als nacht. Uh, we gaan dit uur, uh, het eerste half uur, nog even luisteren naar muziek. En daarna gaan we uh, praten met twee hulpverleners uit het buitenland in de rubriek Focus op de Wereld. Uh, ik kan het niet te laat om nog even te reageren op een mailtje wat ik net krijg. Van iemand die vindt dat we halve plaatjes draaien. Nou, ik heb even met mijn technicus besproken, maar volgens mij hebben we dat niet gedaan. Misschien wel een paar seconden die van een eindje afgaan, maar voor de rest niet echt. Maar goed, muziek gaan we dus nog van genieten dit, dit half uur. En dan beginnen we met een nummer over eenzaamheid. En dat is van de Allen Parsons Project. Het nummer heet Don't Answer Me. Het is geïnspireerd door een grote hoeveelheid eenzame mensen. En dit nummer gaat dan specifiek over één van die mensen. Een nummer over eenzaamheid. With them falling on the street Such a fine, fine sight So clean and white With them falling on the trees They are great and bright These city nights With them falling on your head Such a good, good way To spend your day With them falling on your sleeve When they all fall down On the people in this town They're so light and bright, no one inside a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town. Upon their hair and everywhere, snowflakes all around. they turn to white these city nights let's go outside and see what a nice nice light out of the sky falling down on me When they all fall down on the people in this town they're so light and bright no end inside a blanket on the ground people in this town of all the hair and everywhere snowflakes all around you can do all kinds of things with them like catch them on your tongue You can watch them dance up in the air or grab them when they fall, when they all fall down on the people in this town, they're so light and bright. Twee broers uit Assen zijn dit, Tangerine. En ze spelen de hele maand december in het voorprogramma van Tim Knol. Dat is uh, niet de minste. En dit is een uh, kerstsingel Snowflakes All Around. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is uh, van Caro Emerald. Maar niet van haar alleen. Namelijk, uh, het is een uh, duet. En nou zou je denken gewoon een, uh, een duet met iemand van deze tijd. Maar dat zit even net wat anders. Het is namelijk van het album Christmas Duets. En dat is een uh, album vol met opnames met niet meer bestaande groepen of... Overleden zangers, zoals bijvoorbeeld Brooke Bentham. En door te beschikken over oude opnames van Brooke Bentham, kon dit duet gemaakt worden. En dan hebben we het over het duet You're All I Want for Christmas van Carol Emerald en dus Brooke Bentham. so far away from me so far away from me so far I just can't see so far away Christmas van Lee Nash, zangeres van Sixpence None the Richer. En dat, uh, dat ken je ongetwijfeld van, dat bekende nummer Kiss van hem. Dit was van haar kerstalbum Wishing for this, Maybe This Christmas. Straks, uh, uh, over een ongeveer, uh, nou ja, laten we zeggen een klein kwartiertje, dan beginnen we met de rubriek Focus op de wereld. En in die rubriek spreek ik altijd met hulpverleners uit het buitenland. Dat zijn er in dit geval twee. Uh, dat is namelijk Herman, die uh, woont in België, dat is niet zo heel ver weg. En hij is daar bezig met, uh, met, uh, ja, met een, een kerk waar hij zich uh, voor inzet. En ik spreek met Judith en die woont helemaal in Peru. Uh, haar ouders zijn er uh, een tijd terug heen gegaan en zij is daar dus eigenlijk ook zo goed als opgegroeid. En zij zet zich daar samen met haar uh, man die ze daar gevonden heeft... Zet zij zich in voor allerlei trainingen in hun binnenlanden en uh, allerlei interessante informatie. Sowieso ben ik heel benieuwd hoe het leven in een land als Peru is in vergelijking met hier in Nederland. Daar gaan we het allemaal over, in hebben, of allemaal over hebben in uh, de rubriek Focus op de Wereld. Dat over een kwartiertje, maar eerst nog even muziek. En dan beginnen we met een, uh, met een prachtig nummer van Agda de Munnik. Ik uh, was uh, pas, uh, bij Symfonica en Rosso in het Gelredome en daar deden ze hem ook. En uh, nou ja, dat de hele stadion het uit volle borst mee. Want wat is dit toch een prachtig nummer van het uh, bijzondere duo Acta in Munnik. U kent het wel: het regent zonnestralen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto.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 Te gaan ademen, oh, het oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zone stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en zeer gewoon. Hij was een man wiens leven nu al was begonnen. En van al zijn jonge stromen, er was alleen het oud worden gehaald. Oh in oh, oh, oh, rustig ademhalen, oh oh, oh, oh lijkt het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zorg Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het tapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief meer, kan dus gaan maar iemand werkt. Sadness on the faces. I can see the chains, the oh, the chains. Talking about the chains. in the truth. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Het is half zes uh, precies op uh, dinsdagmorgen 20 december. En uh, in de rubriek Focus op de wereld. heb ik vandaag twee, uh, twee hulpverleners uh, die ik spreek uit het buitenland. En de eerste, dat is Herman uit België. Herman, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Kijk, voor jou is het ook natuurlijk gewoon morgen. Want België, ja, laten we eerlijk zijn, zover is dat niet? Nee, het is precies dezelfde tijd, hè? Precies dezelfde tijd. Um, de eerste vraag, Herman, die, die bij mij opkwam toen ik uh, zag dat, jij, uh, dat ik jou zou spreken vanochtend. Die was eigenlijk, waarom België? Want jij bent, uh, jij bent daar bezig met, uh, nou ja, voornamelijk met het reorganiseren van gemeentes. Uh, tenminste, dat lees ik hier. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ik ben in uh, België... Ik ben eigenlijk door uh, ja, vrienden vanuit Nederland uh, naar België uitgezonden als een zendeling, missionaris. Ja. En uh, in, in, ik ben dus in België omdat uh, de evangelische kerk in België is, uh, heel klein is in vergelijking met Nederland. Ja. Sowieso de protestantse kerk in België is heel klein. Het is een beetje een katholieke land hè? Ja, het is een katholiek land, hoewel je dat nu ook niet meer kan zeggen. Hè. Na de schandalen enzovoort die er geweest zijn, is de katholieke kerk ook erg ingekrompen. Yeah. Maar in ieder geval, ik ben hier uh, ja, zo'n tien zo jaar geleden naartoe gestuurd... om uh, te helpen de, de protestants en de evangelische gemeentes uh, ja, te organiseren. En ik ben voorganger nu in de evangelische gemeente in Gistel. Dat is een kleine gemeente in de buurt van Oostende. Oké, okay. ja, want wat, wat ik me eigenlijk als eerste, uh, he, want op zich snap ik dat, er zijn, uh, het is voornamelijk katholiek, dus niet zo protestant. Maar, uh, he, uh, maar dat, het kan ook aan mij, hoor. maar ik heb dan vaak het idee van als mensen worden uitgezonden in Nederland... ...dan is dat meteen naar Japan of Peru of Brazilië of Amerika of uh, weet ik het waarheen, maar België. Ik, ik vond het wel bijzonder. Ja, ja het is uh, want, ja, vroeger... ook omdat je, je bent eigenlijk nog zo dicht bij huis, denk ik. Ja, nou, dat is als zendeling wel makkelijk, hè? kan je nog af en toe eens thuiskomen... Ja, want wa waar kwam je vandaan in Nederland? Uh, ik ben geboren in Liss in de Bolstreek. Oké. Okay. Uh, ik woonde de laatste tijd in Alphen aan de Rijn voordat ik hier naartoe ging. Ja. Nou, dat is uh, anderhalf uur rijden nu, denk ik, in de Beder? Uh, ja, nou, vanuit gisteren valt dat tegen. Het is toch twee, tweeënhalf uur. Uh, tweeënhalf uur moet je echt goed doorrijden al. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou, en je, ben, en je bent er dus aan de slag gegaan als voorganger. W ja. Wanneer is dat zo, uh, wanneer is dat zo ontstaan? In 1995 ben ik naar Zaventem gegaan. Ja. Uh, dat was uh, toen een hele kleine gemeente van uh, 40 mensen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, veel uh, Belgische gemeentes zijn van rond de 40, maximaal 60 mensen. Ja. Dat komt vaak omdat ze door één man getrokken worden. Dus de spanwijdte van de gemeentes is vaak maar rond die grote. Oké. Okay. En wat, wat ik dan uh, doe is een team vormen. Uh, Oudsten en diakenen wordt dat in Nederland dan meest genoemd. Ja. Hier uh, kan dat diezelfde naam hebben, maar vaak is het ook gewoon een team, een leidersteam. Ja. En daarna hebben de gemeentes in principe de, de potentie om verder door te groeien. En in Zaventem is dat dan ook gebeurd. Okay. Is dat uh, voorbij de honderd dan gegaan, zeg maar, in die tijd. Maar hoe kom je daar dan terecht? Want je zegt, ik ben uitgezonden, door, of we zijn uitgezonden door vrienden van ons. Hoe, hoe kenden die, die gemeenschap dan? Ja, dat is bijzonder. Nou, in die tijd werkte ik bij Continental Sound in Nederland. En wij hadden een van onze groepen, de uh, Belgische discipelgroep werd dat genoemd. Ja. Uh, die trainden wij. Dus samen met mijn vrouw was ik coach van die groep. En binnen die groep was er dus, uh, waren er mensen van die gemeente in Zaventem die zonder voorganger kwamen te zitten. En die vroegen toen op een gegeven moment of uh, wij bereid zouden zijn om daar, te, om daar naartoe te komen. En toen is dat begonnen. Oké, okay. oh. en heb je veel, was het een moeilijke keuze voor jou? Heb je veel achter moeten laten? Of, of was het eigenlijk nou, dat zo... was. In het was geen moeilijke keus voor mij, omdat ik had uh, op mijn hart om ooit eens naar België te gaan. Okay. Als kind was ik daar al mee betrokken geraakt met het, uh, het werk van het kinderhuis in Genk. Ja. En de opbouw daarvan, daar was mijn vader ook bij betrokken, die was toen de tijd gospelzanger. En om acties, uh, uh, om te helpen, om geld bij elkaar te verzamelen voor uh, dat kinderhuis in Genk, was ik steeds uh, met hem mee. In België. En toen kreeg ik eigenlijk uh, al visie om naar België te gaan. Ja, toen ontstond die band al. Ja, dus toen die vraag kwam, toen was dat een soort... Uh, ah ja dat, ja, dat is goed. Dat willen wij wel doen. Oké. Okay. En op zich was dat moeilijk. Uh, nou ja, bij Continental Sound had ik het minimumloon. Dus dat was uh, niet zo hoog in Nederland ook. Mm -hmm. En toen we naar België gingen, toen gingen we van uh, van giften leven, van vrienden. En dat was dan in het begin uh, ja, uh, redelijk krap. Maar op de duur is er toch een uh, uh, is er inderdaad ongeveer een minimumloon bij elkaar gekomen. Ja. En daar, uh, daar leven wij al, uh, ja, wat is het, uh, nu 16, tussen 16 en 17 jaar uh, van. Okay. Dus ja, dat is, uh, dat en... is heel mooi dat, dat voor elkaar komt. En in die, in die 16 jaar is, je, is dus de gemeente waar je aan verbonden bent, is enorm gegroeid. Ja, dus die gemeente in Zaventem. Ja. En toen dat eenmaal zover was dat ik dacht van ja, dit is uh, wat ik kan doen. Toen zijn wij weer verder gegaan naar een andere gemeente. Ja. In uh, Eernegem was dat. Uh, ja. Dat is een gemeente die was uh, ook heel klein. En daar zijn we tot het besluit moeten komen dat die gemeente zo klein was dat die eigenlijk niet levensvatbaar was. Okay. En er waren gemeentes in de omgeving en we hebben dus de mensen die in die gemeente zaten... Verdeeld over de gemeentes die in de omgeving waren. Okay. En toen zijn we doorgegaan naar Gistel en uh, hebben we die gemeente in Erengem afgesloten. Oké, okay, want die, en die eerste gemeente, want je zegt op een gegeven moment zijn we daar weggegaan. Was het, wanneer is dan zeg maar het werk klaar? Wanneer is jouw doel ergens uh, voltooid? Mijn doel is eigenlijk bereikt als ik een Vlaming heb op kunnen leiden tot voorganger. Zodat eigenlijk uh, Vlamingen zelf de gemeentes uh, gaan trekken. Oké, okay. en is dat ook waar je in Gistel mee bezig bent nu? Dat is waar ik nu in Gistel mee bezig ben. Ik ben nu een jongen aan het opleiden, uh, die, die hier geboren is. Het is wel van Nederlandse ouders, moet ik het toegeven. Ja. Maar die hier geboren is en die, uh, ja, die nu bezig is om twee jaar een stage te lopen. En dan neemt hij het van mij over. Ah, oké. Okay. En dan zoek je ja. weer een nieuwe gemeente in België? En dan zoek ik weer een nieuwe gemeente waar ik denk van uh, daar kan ik. Uh, ja, daar heb ik de capaciteit om iets aan te veranderen. Ja. Oké. Okay. En, ja. en jij doet dat samen met jouw vrouw? Dat klopt, ja. ja. En, en vinden jullie het uh, niet vervelend om dan elke paar jaar weer ergens anders te gaan wonen? Um, nee. Uh, ja, nadat je eenmaal die stap naar België hebt gemaakt, dan, uh, dan heb je toch je roots achter gelaten. Mm -hmm. En uh, ja, voor mij is het zoiets van, ja, als ergens het werk voorbij is, dan wil ik gewoon weer iets nieuws onder handen hebben. En mijn vrouw is daar blijkbaar aan gewend geraakt, die gaat braaf met me mee. Maar je raakt toch ook gewoon wel gewend aan, uh, aan je buren, aan je omgeving, aan het winkelcentrum, aan, uh, aan, aan dat ja, soort dingen? Dat maar je ja, maar achter. bij mij is gewoon een nieuwe ruimte toch wel weer een uitdaging om weer te ontdekken. Okay. En doordat we natuurlijk geen kinderen hebben is het uh, ja, toch makkelijker om te verplaatsen. Hè? Voor kinderen zou het veel lastiger zijn, die kun je niet iedere keer uit de omgeving weghalen. Ja. Maar ja, voor ons is het uh, ja, toch gewoon weer de nieuwe uitdaging aangaan. En dat is in het begin altijd wennen, okay. maar het is ook die uitdagingen. En als we het even concreet over Gistel hebben, wat, wat, waar ben je daar de afgelopen maanden nou precies druk mee geweest? Uh, in Gistel, in de gemeente, uh, ja, afgelopen maanden, het is gewoon puur dienst te geven, uh, een, een leidersteam trainen. Uh, de vergaderingen die je hebt in dat verband. Hebben, wat erg leuk was van ons de laatste tijd is: we hadden twee jonge gasten. Een, een, een jongen van 18 jaar en een meisje van 14 jaar uit één gezin. Die waren naar de gemeente gekomen. Uh, met hun moeder mee. Dus in het begin zaten ze daar verplicht. Ja. En uh, die zijn in die tijd, dus tussen nu de, de zomervakantie en nu. Zijn die ja, uh, tot bekering gekomen? Zijn enthousiast geworden over het geloof? Okay. En die willen zich nu laten dopen. Dus dat is uh, iets heel leuks. Daar gaan we nu dan uh, speciale studies mee doen. En eind januari gaan die gedoopt worden. Kijk. En, en ik las ook iets over. Uh, want we hadden vooraf hadden we even wat mailcontacten. Had je ja. het over een familiedag in Gent? Ja, dat klopt. Met... Dus uh, omdat Gistel op zich voor mij een klein plaatsje is. waar ik niet al mijn tijd in kwijt ben. Ja. zit ik daarnaast in wat landelijke organisaties. En, uh, in Gent was uh, dit jaar de jaarlijkse uh, Vlaamse Evangelische Familiedag. Ja. Uh, en voor Belgische begrippen is dat een, een vrij grote dag. Daar komen dan duizend volwassenen en uh, 200 kinderen, 400 jeugdigen. En, uh, maar maar wat moet ik, is, is dat een evenement waar iedereen gewoon naartoe kan gaan? Dat is een evenement waar iedereen naartoe kan gaan. Het is een, een, een, een, dien, of een dag met uh, drie diensten. Yeah. Um, en daar zijn dus aparte programma's voor kinderen, aparte programma's voor jongeren en een apart programma voor gehandicapten en voor de volwassenen. En dit jaar was daar dan Henk Binnendijk, ah, okay. die in uh, België nog steeds heel populair is. Oké. Okay. En daar hadden we dan uh, twee diensten mee en bij de jongeren was er een eigen jongerenprogramma. is dus eigenlijk lijkt het een beetje op de, de oude EO gezinsdag uh, zoals die er altijd was. Inderdaad, ja, ja, ja. ja. In, dat, in dat verband lijkt het vaak alsof we hier nog een, uh, een tiental jaren achterlopen <laughs> en hebben we ongeveer de kopie van daar, ja. ja nou ja, dat geeft toch niks? Al, nee, nee maar... dat is makkelijk. Hè? Ja, dat is eh, makkelijk. Ja. Beter goed gejat dan slecht verzonnen heb ik altijd. Gekregen. Daarom, daarom. Daar is uh, Bill Huibels uh, rijk van geworden. Kijk. <laughs> oh. hey, en en wat, uh, wat staat er uh, de, de komende tijd op programma? We hebben gewoon natuurlijk kerst in nieuwjaar wat er aankomt. Wordt dat nog anders gevierd in België of niet? Ja, ja. Dus uh, kerst. Uh, dat wordt eigenlijk al de avond voor kerst gevierd. Dan gaan we in, in Nederland gaan jullie naar een uh, kerstnachtdienst of zoiets ja, dergelijks. Ja. Hier doe je dat niet. Je gaat vanaf acht uur zo'n beetje aan tafel met de familie. Uh, en en dat familie is meestal ook uh, je grootouders en alle gezinnen van die, uh, van die familie bij elkaar. Okay. En uh, ja, de hele avond zit je aan tafel eten. En dan uh, uh, ja, rond 12 uur dan worden de cadeaus uitgedeeld enzovoorts. Ah, oké. Okay. En dan de volgende dag, doordat je natuurlijk langer in bed bent geweest, uh, blijven de meeste mensen langer op bed, op hun bed liggen. Ja. Alleen, uh, ja, hier uh, hebben ze dan uh, soms dienst, maar het is niet helemaal populair. Wij hebben dus vorige week uh, zondag al onze kerstdienst gehad, s middags. Ah, heel slim. En uh, we hebben nu dan zondag, omdat het op een zondag valt, wel gewoon een dienst. Maar ja, het is, te het is af te wachten hoeveel mensen daar naartoe komen. Ja, jij moet dus wel vroeg je bed uit. Ik moet vroeg mijn wet uit. Ja, ik moet een goede voorbeeld geven. Ja, ja. ja. <laughs> dat is wel ja. hey, uh, even wat anders. Ik, uh, ik, uh, iedereen in Nederland was natuurlijk ook uh, geschokt vorige week toen het bericht uit Luiken kwam. Ja. Ik hoorde dat er gisteravond weer een bommelding was of iets dergelijks. Oh, ik moet je eerlijk zeggen of dat ik, dat ik, ik niet heb naar het nieuws geluisterd Maar ik heb van die bommelding niet gehoord, nee. nee. Oh oké. Okay. Nou, ik, ik las iets over een bommelding bij het, uh, bij het gerechtshof. Ja, nee, nee. Een voor. Uh... Nee, ik weet wel, uh, uh, ja, wat misschien heel vreemd is voor jullie in Nederland, maar alles wat uh, aan de Waalse kant gebeurt, ja. dat is voor ons uh, aan deze kant een beetje buitenland. Ja, echt waar? Dus ja, zelfs die actie in Luik, die komt natuurlijk hier in, in het nieuws enzovoort. Ja. Maar nu gisteren uh, komt er dan al bijna niks meer van in het nieuws. Dan is het alweer uh, voorbij en dan, uh, dan gaat het alweer verder. Wat hier bijvoorbeeld wel veel meer in het nieuws kwam, was die storm met Pukkelpop in Hasselt. Ja. Waar dan ook een aantal mensen ja, omgekomen zijn. En, en dat blijft hier veel langer in het nieuws. Omdat dat aan onze kant van, uh, van het land is, aan de Nederlandse kant. Ja. Dus dat is heel vreemd, maar ja, uh, dat, is, dat, is, uh, dat merk je hier enorm, toch, die scheiding. Ja. Hmm. Wat, ja. ik, ik vind het wel bijzonder. Ik, uh, dan hebben wij er misschien nog wel meer mee gekregen dan jullie... Uh... Ja, heel ...dat jullie er veel meer van gehoord hebben als wij, ja. ja, ja. Oké. Okay. Dus ja. Want ik wist wel, en politiek is natuurlijk al een grote, een grote kloof... ...maar ik wist niet dat ook gewoon zeg maar, qua bevolking er toch een soort van afstand dan hier zo... Ja, het is, uh, het is niet uh, dat, er, uh, dus dat er een vijandige kloof is tussen de bevolkingen... ...want dat maakt niet zoveel uit, maar in interesses is er gewoon een totaal verschil... Hmm. En uh, ja, wordt toch uh, Wallonië door de Vlamingen gewoon als, als, als, ja, als een ander land gezien. Oké. Okay. Ja. Hé hey Herman, ik, uh, ik moet gaan, uh, gaan afsluiten. Uh, okay. Mag ik jou bedanken voor jouw uh, jou, uh, verhaal en uh, dit gesprek? Jazeker, dank en, je wel. En vooral heel veel zegen en succes wensen de komende tijd in, uh, in Gistel. Goed, tot ziens. En tot een, uh, tot een volgende keer weer. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Doeg. Ik heb uh, nog een andere lijn open. Ik zat even te twijfelen. Zal ik een, uh, nog een, uh, een, een nummer draaien? Of zal ik gewoon beginnen met Judith? Want Judith, goeiemorgen, Of tenminste, voor ja, mij. Voor ons, uh, goede bijna. Ja, Ho hoe laat is het daar? Kwart voor twaalf alweer. Kwart voor twaalf s'avonds, dus, uh, hè dan? Bijna middag. Ja. Ja, ik, ik dacht namelijk, zal ik een nummer draaien, maar dan gaan we er toch weer drieënhalf minuten over. Volgens mij heb jij een hele hoop te vertellen. <laughs> want dit is ook een beetje jouw. volgens mij is dit jouw eerste keer in dit programma, hè? Klopt. Normaal zijn jouw ouders aan het woord vanuit Peru? Ja, die zijn nou in Nederland. Dus die zeiden van nou, uh, jij kunt beter vertellen over wat er nou uh, gaande is in Peru. Dus zodoende heb ik dat aan mij doorgesteld. Ja, nou hartstikke leuk dat je dat wil doen. Want uh, kun jij eens even kort uitleggen wat, je daar, uh, wat jij precies in Peru doet? Nou, um, ik woon hier sinds... Nou, mijn ouders zitten er sinds 2000. Ik woon hier sinds... 2006 echt permanent. In de tussentijd veel heen en weer geweest. Ik moest mijn studie nog afmaken. Milieutechnologie gestudeerd. Oké, okay, in vanaf Nederland? Vanaf 2006. In Nederland, ja. ja. En vanaf 2006 woon ik dan ja, permanent in, in Cajamarca. Ja, ja. Um, en beetje bij beetje steeds meer betrokken geraakt bij het werk wat mijn ouders doen. En het werk dat steeds meer gegroeid is. En voornamelijk dan het jeugdwerk dat ik nu samen met mijn man doe. Um, ...omdat zij dat gewoon allemaal niet meer konden doen... ...omdat zij zijn uh, gaan werken met de kleine kerkers van het binnenland. Ja. En die, ja, dat werk is gewoon steeds meer gegroeid. En het team waar zij mee werken, ook gewoon Peruanen en wij dus... ...is ook steeds meer uitgegroeid omdat er kinderwerk bij is gekomen... En de laatste paar jaar dus ook jeugdwerk. En dat doen wij dus voornamelijk. Maar, maar wat, wat, is, wat is hun rol daar dan precies in? Want, want ze doen dus allerlei met, met kleine kerken in het binnenland en met jeugdwerk. Maar, maar hoe ontstaat zoiets? Hoe, hoe zijn ze daarin gegroeid? Uh, mijn ouders die zijn hier dus in 2000 gekomen. Uh, en gaan kijken van waar, waar zijn wij nodig. Er zijn in het binnenland heel veel kerkjes, uh, nou, zo'n 20 jaar geleden opgezet... En die zijn twintig jaar gewoon altijd hetzelfde gaan doen. En niet gegroeid en niet, ook niet volwassen geworden, laat ik het zo zeggen. En het uh, werk dat zij in 2000 zijn begonnen... is voornamelijk een goede bijbelbasis te leggen. De leiders van die kerkjes op te leiden... zodat ze nou, uh, beter kunnen preken, beter onderwijs kunnen geven... pad voor de werk kunnen doen. Ja. Dus dat is hun werk. En daar is het uh, jeugdwerk is daarbij tijd, gekomen? Nou, in die tijd zijn ze dus ook begonnen, nou, ongeveer in 2003 als ik het goed heb, is het, het kinderwerk begonnen. Dat doen zij niet zelf, daar hebben ze iemand voor, bij het team gehaald hier uit de kerk in, in Kagemarka. Yeah. Die dan om de tijd naar Finland gaat en daar uh, het kinderwerk, of tenminste de kinderwerkers opleidt. Nou, die kinderen zijn ondertussen groter geworden, dus vorig jaar kregen wij de vraag van ja ga je nog een keer iets met de jeugd doen. Want hmm. die bleef er een beetje tussen hangen. Ja. En dat is eigenlijk uh, toen die vraag is bij ons neergelegd. Van willen jullie daar iets mee doen? En dat doen wij heel graag, want dat ligt al heel lang uh, ja. op ons hart, zeg maar. Ja, en, en ons dan we hebben we het doen. over ons hebben we het over jou en jouw man? Ja, ja dat is echt het, het jeugdwerk is echt helemaal. Um, ons je aan, zeg maar, dat bemoeien ze zich verder ook niet mee. Oké. Okay. Dat, ja, dat moet gewoon gebeuren en dat doen jullie dan uh, gewoon zoals jullie uh, zien dat het gewoon nodig is. Ja, want wat uh, nog e even. Ik ben veel eerder begonnen. Nog, ja? nog, nog even over jullie om even voor mij een plaatje te schetsen. want jij, uh, Sinds wanneer woon jij dan zelf in Peru? Um... Nou, het werk van mijn ouders is begonnen in, in 83 en toen zijn we met een hele gezin hier geweest. Oh, ik ben okay. hier opgegroeid. Oh, je bent gewoon opgegroeid in het in Ja, in, in Nederland geboren en hier opgegroeid. Dus drie jaar was ik toen hier, hierheen kwamen. Ah, oh, oké. Okay. En, um, nou, wel in Nederland gewoon middelbaar school gedaan en mijn, mijn hbo-studie daar gedaan. En uh, na mijn studie een jaar gewerkt en toen nog een jaar vrijwilligerswerk in Spanje gedaan. Uiteindelijk hierheen gekomen en uh, hier gaan wonen. Is het niet heel vreemd om echt in. Want je bent echt dan in twee culturen opgegroeid. Ja, nou voor dat je dan het beste van twee culturen kan uh, kiezen. Ja, en, en je hebt uiteindelijk dus gekozen voor de cultuur van Peru? Um, het wonen wel, maar uh, daarin kun je ja, ook in huis natuurlijk zelf kiezen wat, wat je het belangrijkste vindt. En uh, ja, ik merk echt dat we echt een combinatie hebben van uh, ze zeggen hier ook vaak dat ik, hoe uh, noem je dat, Peruanese, dus Hollandese, dat is het Nederlandse, yeah. en, en uh, peruaanse dus, en een, en een combinatie daarvan heb. Oké, okay. een, een mixje. Ja. <laughs> ja. En, en, en het was dan dat waarschijnlijk, het, was waarschijnlijk vooral het werk dan daar waarvoor je echt besloten hebt om daar te blijven, want het jeugdwerk dat, dat gaat jullie echt aan het hart, hè? Ja, zeker. Ja, omdat omdat je gewoon ook merkt van nou, ze, ze viel echt tussen ze wel een schip, zeg maar. Yeah. Um, het kinderwerk werd gedaan en met de ouderen werd gewerkt. En juist in die tienertijd, in de jeugdtijd, dat ze gaan nadenken van nou wat wil ik met mijn leven. Uh, ja, de kerk deed daar gewoon verder helemaal niks mee. Mm. Ze moesten gewoon meedoen met de ouderen. En ja, je kunt je voorstellen dat ze, dat ze op een gegeven moment dat gewoon een beetje zat zijn en dat, dat ze gewoon de vrienden die dan bij uh, kerk hadden gewoon veel interessantere dingen te bieden hadden. Ja, en wat kunnen dus jullie dan, dan daarin dan betekenen? Wat wij uh, hebben gedaan sinds uh, dat ik hier woon en daarvoor zelfs al, is, is er een team geweest die steeds jeugdweekenden deed. Dus één keer in het jaar in een bepaald dorp echt een, een jeugdweekend met allemaal bijbelstudies en spelletjes natuurlijk ook. Maar alles met een bepaald thema over identiteit, over vriendschap met God. Nou ja, typische dingen die je ook in Nederland tegenkomt. Maar ja, uiteindelijk, tieners en jeugd, die hebben dezelfde dilemma's zeg maar, oh ja. over de hele wereld. Ja. Um, en dus vorig jaar kwam eigenlijk de vraag vanuit hun, van ja, wij willen niet alleen één keer in dit jaar samenkomen, maar gewoon iedere week een programma hebben voor de jeugd. Ja, en toen zijn we dus echt uh, op, zoek gaan, op zoek gegaan naar materiaal van ja, wat, wat kunnen we hun bieden, hoe kunnen we hun helpen. Zodat ze dat ook echt uh, ja, uh, ja, uh, interessant kunnen maken voor de eh, jeugd. Ja, wat, wat nu bieden jullie dus eigenlijk programma's aan voor, voor, uh, voor die kleine kerk om gewoon in hun, in hun eigen kleine gemeente voor de jeugd op te zetten. En ook draaiende te houden, zodat het ook voor de jeugd interessant is om ja. naar die kerk te blijven gaan. Daarvoor komen de dus twee keer in het jaar, halen we de jeugdleiders hierheen yeah. en hun hulp. Dus ze komen nooit uh, alleen. Dus uh, altijd een team van twee of drie die naar Cajamarca toe komt. En die uh, geven wij het materiaal. We laten zien hoe je met de jeugd moet omgaan. Hoe yeah. je ze les kan geven. Uh, wat voor problemen je tegen kan komen. Wat, ja, dat we dat daar ook echt als vriend en als... De begeleiding van zo iemand moeten uh, aanwezig moeten zijn uh, voor, uh, voor die uh, jeugd. Ja. Dus dat is, uh, dat is wat we sinds vorig jaar. Kun je eens een concreet voorbeeld noemen van, uh, van iets wat je de afgelopen maanden echt hebt bereikt daarmee? Ja, ik. Uh, <coughs> Op zich, het feit ook dat het vanuit hun kwam, de vraag van hé hey, wij willen dit doen, dat vonden we wel heel bijzonder. Het was niet van dat wij iets hadden van nou jullie moeten dat gaan doen en, en kom maar hierheen. Dus dat was op zich uh, natuurlijk voor ons al ja, echt heel erg bemoedigend. En ja. De vraag kwam echt uh, uit, uit de lokale bevolking. Ja, dat kwam echt van hun. Ja. van ja, mogen, wij willen graag wat doen, hoe moeten we dat doen? Nou, de laatste, we hebben de laatste uh, training hebben we nu in september gehad, eind september. En toen kregen we dus ook voorbeelden van hoe zij binnen hun kerk... ...nou ook veel meer ja, deel zijn van de gemeente, deel zijn van de dienst. We hadden ze bijvoorbeeld geleerd hoe ze theater konden gebruiken binnen de dienst. Of juist als evangelisatie. Okay. <coughs> nou, en dat, uh, dat hebben we nou ook gedaan. Dan krijgen we dus een boek mee waarvan allerlei stukjes in staan... ...wat ze kunnen gebruiken als stukjes. Ja. En dat hebben we dus ook gedaan en dat vind ik wel heel erg leuk. Dat vind ik niet alleen hier aanhoren, maar dat ze het ook echt in, in praktijk brengen. Wat leuk werk ook lijkt me om te doen. Ja, is het ook. <laughs> het groeit ook steeds meer. We hebben ook uh, uh, in de jeugdweekenden moeten we dus vanaf dit jaar zijn we al bezig van... nou, jullie moeten zich uh, voor die tijd inschrijven en er kunnen niet meer dan vijftig meedoen. Omdat wij gewoon voornamelijk met z'n twee doen. Ja. En dan zijn er dus echt altijd veel meer. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat bemoedigt je ook echt een idee van, nou ja, we hebben niet alleen een heel vrijblijvend programma. Maar vrij intensief, echt bijbelstudies. Ja. Maar er is echt vraag naar, nou, ze hebben er echt interesse in. Dus dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Wauw, mooi om te horen. Hey, even heel ja. anders, de, hoe is het in Peru eigenlijk? Uh, wat, wat is er in het nieuws de laatste tijd? Ja, yeah, voornamelijk uh, dag en nacht ongeveer de laatste tijd over conflicten hier zijn. Voornamelijk rondom milieuthema's, uh, sociale thema's. Omdat we over het hele land hebben metaalmijnen. Yeah. En in onze streek heb je voornamelijk goudmijnen. Ja. Yeah. Uh, dat is dus in het departement van Kachemarka. En uh, net vandaag is er dus een vergadering geweest over een nieuwe mijn die geopend zou worden. En die nou even stilstaat omdat er zoveel protesten omheen zijn geweest. En waar gaan die ja, protesten dan over? Um, specifiek gaat het om een, een project waarin vier um, ja, dus, uh, meren, ja, watermeren, dus uh, die zou dan drooggelegd worden en er zou dan een dam worden geneerge, uh, neergezet in yeah. plaats van die meren. En uh, ja, het volk heeft eigenlijk gezegd van ja, maar wij, wij vertrouwen het eigenlijk niet zo, straks hebben we geen water meer. En waterkwaliteit gaat natuurlijk ook achteruit als je het over ja, grote mijnwerkers eh, of mijnbedrijven. Uh, ja. Yeah. Um, dus er zijn twee weken bijna twee weken stakingen geweest. Oh. Um, de eerste premier, de premier die, uh, die is opgestapt aan de hand uh, of aan, aan ja aan de hand hier van de stuk Nederlandse. eh, er is een nieuwe premier gekomen en dat is, ja, die heeft een militaire achtergrond. Dus die heeft meer zoiets van, ja, eh, niet praten, maar gewoon eh, doen. We gaan ja. uh, hier uh, met, uh, met uh, autoriteiten uh, ingrijpen. Nou ja, dat wordt ook niet geaccepteerd. Dus dat is nou allemaal vandaag weer vastgelopen. Dus we hopen dat het niet weer tot stakkingen uh, leidt. Ja, want die, die my, de mijnen, dat is echt big business hè, in, in Peru. Ja, dat is een van de grootste inkomsten voor de regering eigenlijk. Oké, okay, en er is dus vorige week een nieuw kabinet gekomen, maar ook, ook dat is nu alweer een beetje op losse schroeven, of niet? Uh, nee, het kabinet op zich niet. Nou, ze verwachten eigenlijk dat, mee, dat dit een, een, wel een, ja, een, een tijdelijk kabinet is, toch? Omdat het allemaal rondom uh, die conflicten weer op, op gang is gekomen, maar... Uh, wat, wel op, ja, wat wel op losse groepen staat is van nou wat, wat, wat gebeurt er nou uh, omdat er dus een, vandaag zouden dus uh, na die vergadering eigenlijk een overeenkomst moeten worden gesloten. En dat yeah. is niet gebeurd. Oh. Dus de vraag is van nou wat gebeurt er nou, wat gaat de regionale regering doen? Want de, van het departement kan gemaakt is er ook een regering en dan een nationale regering. En die liggen dus met uh, in elkaar in, in conflict eigenlijk. Yeah. Ja. Duidelijk. En nee, nou, die hebben dus vandaag weer niet, uh, niet getekend. Hmm. Spannend. Hey, en en ik, ja. heb, ik heb me ja, laten ja. vertellen dat je in, uh, want uh, het is ook gewoon in principe een, een democratie daarin uh, in Broer natuurlijk, dat je daar zelfs een, ja. uh, een, een boete krijgt als je niet stemt terwijl je stemrecht hebt. Klopt dat? Klopt. Wat een ja. fantastisch systeem. Het is de stemplicht hier, dus geen, geen recht inderdaad. Dus als er, als er uh, verkiezingen zijn, dan moet iedereen terug naar de plaats waar hij geboren is of waar hij ingeschreven staat. Maar de meeste oh, mensen echt? Die zijn nog steeds ingeschreven waar ze geboren zijn. Dat die meen je niet. Worden, worden, ja. Dan is het echt massaal allemaal uh, naar hun plaatsen, naar hun uh, dorpen of naar hun stad toe. Dat doet dat dat doe me echt denken aan, aan, uh, denk aan het kerstverhaal joh, van Jozef en Maria. Dat je terug moet gaan ja. naar de plaats waar je, waar je ingeschreven staat. Ja, ja daar zou, zou je inderdaad wel nou aan denken. Ja. Ja, de meeste mensen die doen, ja, als we bijvoorbeeld ja, van, van het dorp naar de stad gaan... of van, van Cajamarca bijvoorbeeld naar Lima verhuizen... Ja. Meestal verhuizen ze niet, uh, niet al hun papieren mee. Ja, daar denken ze meestal niet aan. Dus als er verkiezingen zijn, dat is hier voor de um, um, gemeentelijke verkiezingen, want die worden hier ook gekozen, de burgemeesters, ja. is dat om de vier jaar. En voor de nationale verkiezingen, dus voor de president, is het om de vijf jaar. Oké, okay. maar dat, dat kan ja. dus, als, als de president dus de tijd zegt van ik stap op, dan is dat ook gewoon voorbij. Net als het dus vorige week gebeurd is. Of tenminste, in tijd. Nee, hey, dat is misschien. niet de president geweest, dat is de premier is geweest. Oh, Oké. Okay. De president die is gekozen en die blijft daar. Ja. Maar zijn kabinet kan dan wel ah, uh, veranderen. Ja, duidelijk, duidelijk. Oké. Okay. Ja. Hey, en eventjes uh, concreet vanuit jouw eigen situatie, als ik even moet vergelijken, wat is dan het grootste verschil uh, als, als het gaat om Nederland, uh, VS, uh, Peru? Is, is daar echt een groot verschil als het gaat om, om werkgevers? Uh, ik, ik las iets wat jij zei, we hadden even contact vooral op de mail over, over jouw recht, ja. bijvoorbeeld als werknemer. Ja. ja, dat, dat is hetgene waar ik het meest tegen loop, denk ik. Uh, ik heb het idee, in Nederland heb je rechten en hier niet zoveel. Wat dat betreft, dan als werknemer. Um, ik heb bij de gemeente Tegemarken gewerkt. Dus de burgerlijke gemeente. Uh, daar bijna vier jaar gewerkt. Maar had, uh, ja, we hadden, hadden gewoon verder geen rechten. Geen recht op vakantie, geen verzekering, niks. En okay. um, ja, op zich is dat. Voor hier heel normaal. Dat collega's die werkten al twaalf jaar op die ja. manier. En die hadden gewoon nog steeds... kon de, kon de, burgemeester, of de burgemeester beslissen. De, de partij, want de partij die dan gekozen wordt... die gaat dan met al hun mensen... Uh, die willen ze dan onderbrengen in de burgerlijke gemeente. Dus dan moeten we gewoon andere mensen eruit. Ah, dus we zijn nou eigenlijk ja, in Nederland nog ja, best uh, oké. Okay. Ik, ik moet trouwens, ik, ik zie het journaal komt er alweer aan, uh, Judith. Oh, so, uh, ja. Een kwartier gaat snel, dat merk je wel op de radio. Ja, dat is waar. Bedankt voor jouw inbreng en uh, succes de komende tijd. En hopelijk uh, tot ja, nog eens een keer in, uh, in dit programma. Ja, ik okay. vond het heel interessant. Hartelijk dank. <laughs> tot ziens. Hele fijne dag. Dank wel. Dit, uh, dit was Focus op de Wereld en daarmee ook de Nacht op 1. Zometeen het uitgebreide Radio 1-journaal. Ik ben Renze klaar en ik wens u een prettige dag.